106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Frond Jappke Maan met het NOS Journaal. Tientallen scholieren van het Amsterdamse Calvijn College moeten een deel van hun schoolexamen inhalen... voordat de uitslag van hun eindexamen kan worden vastgesteld. Volgens het ministerie van Onderwijs blijkt uit onderzoek van de inspectie... dat ze één of meerdere toetsen die meetellen voor het eindcijfer niet hebben gemaakt... Afgelopen woensdag bleek dat de 77 VMBO-leerlingen moesten wachten op de uitslag van hun eindexamen, omdat er problemen waren met de schooltoetsen. Bij 68 van hen heeft de inspectie vastgesteld dat er toetsresultaten ontbreken. Van alle 77 zal ook het centraal examen opnieuw worden nagekeken. Daarom moeten ook de 9 leerlingen die niets hoeven in te halen nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen. Kabinetsplannen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot... leiden tot een minimale vermindering van de emissies... maar grote bedrijven zijn wel geneigd om in Nederland te blijven. Dat blijkt uit een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alternatieve voorstellen van GroenLinks en PvdA leveren meer milieuwinst op... maar ook een grotere kans dat bedrijven naar het buitenland gaan... waardoor er banen verloren gaan in Nederland. De kabinetsplannen zijn dus minder riskant... maar de CO2-reductie is minimaal hoewel de klimaatdoelen volgens het planbureau op papier wel kunnen worden gehaald. De Nederlandse politie zoekt getuigen van martelingen in een Afghaanse gevangenis in de jaren 80. De politie vermoedt dat verantwoordelijken voor de misdrijven nu in Nederland wonen. De martelingen zouden hebben plaatsgevonden in een gevangenis net buiten de hoofdstad Kabul. Mensen die in die periode in het complex zijn geweest... wordt vanavond in opsporing verzocht gevraagd om zich te melden.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 When you drank my Studio met Martijn Hendricks van de VVD-fractie hier in Zandvoort. Nou hadden we het net over de politieke leiders van nu. Nou heb je al aangegeven van Mark Rutte. Maar dan gaan we even verder. Dan gaan we Europa in. En dan hebben we bijvoorbeeld Angela Merkel. Wat zeg je daarvan? Poeh. <laughs> ja. Nou, ik weet niet of het mijn gehoor is om dat nou allemaal te bekommentarieren. Dat, dat, uh, nee. Nee. nee. Ik denk dat ze dat... Uh... Maar dat is het best aardig, maar. Uh... Dat, ja, goed. En uh, bijvoorbeeld, want we hadden het net over een grote president, uh, Reagan. die uh, uh, veel oorlogstaal heeft uitgeslagen. Uh, geslagen, wat je uh, in principe uh, aangaf. en uh, daarmee eigenlijk voor elkaar gekregen heeft ook dat de Koude Oorlog. of mede veroorzaker is geweest. van ja. dat de Koude Oorlog gestopt is. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van Trump? Want die doet eigenlijk uh, ook behoorlijk veel oorlogstaal. Uh... Ja, ik. Ik denk dat Trump de kort president is om daar echt een zinnig orde over te... Mm Het -hmm. geeft wel een beeld van een enorme chaos... die dat witt op dit moment is. Uh, Reagan was wel echt een uh, geslaagde gouverneur... ook voordat hij president werd. Ja. De vergelijking wordt vaker gemaakt... maar is volgens mij niet helemaal terecht. Nee. Um, wat Reagan wel heel goed deed... was dat hij um, bereid was... en daarmee ging hij ook in tegen... wat op dat moment... alle weldenkende mensen in Washington uh, vonden... Mm -hmm. um, maar dat hij ook bereid was om een rode lijn te zeggen. Van, joh, op een gegeven moment is het ook gewoon... De Sovjet-Unie is niet een land waarmee je kunt onderhandelen... of een logische uitkomst kunt doen. Het is gewoon je vijand. Ja. En dat mag je dan ook zo benoemen. Mm -hmm. Toen heeft hij de militaire uitgaven enorm verhoogd. Wat ja. zijn voorganger uh, ontzettend onverstandig wordt. Die wilde in gesprek. Die wilde wat men in de jaren 30 appeasement noemde eigenlijk mm -hmm. toepassen... Um, en juist door die militaire uitgaven zodanig op te voeren... dat de Sovjet-Unie het eigenlijk helemaal niet meer bij kon benen... is uiteindelijk die hele verrotte structuur in elkaar gestort. Stort, ja. Dat, uh... Het verbaast ook dat hij daar geen Nobelprijs voor de vrede mee heeft gekregen. Want hij heeft daarmee de Koude Oorlog gewoon gewonnen voor, voor ons. Ja. ja, en heel veel ja. mensen vergeten uh, dat hij in principe de architect is geweest... voor een nucleaire, uh, hoe heet het, de de nucleaire afbouw tussen Rusland en... En dat is dus wat, wat hij heel goed heeft gedaan, was dat hij de, de president was... die. De, de Sovjet-Unie duidelijk is neer te zetten als vijand. Mm -hmm. dus, uh, en duidelijk ook de, de militaire uitgave is te verhogen. Maar toen de Sovjet-Unie iemand als Gorbachev kreeg... die ja. bereid was om dat te erkennen en die bereid was om het gesprek aan te gaan... dat Reagan ook degene was die dat gesprek aan ging. Dat ging. Ja, dat En juist ja. hij kon dat vanuit zijn... Mm -hmm. En dus, dat zou als, als Trump die rol ook te pakken... dan zou hij uiteindelijk nog best de geschiedenis in kunnen gaan... als een goede president. Ja. Want hij slaat de oorlogstaal uit. Uh, mm -hmm. Maar als hij ook degene is die bereid is om in gesprek te gaan... Dan. daar een goede afspraak over te maken... dan zou het best wel goed kunnen, kunnen uitpakken. Uh, Ik geloof dat uiteindelijk soms uh, de knoppen in het hoenderhok gooien... en niet... Heel hard rammen, en, dat het misschien helpt. Heel hard dreigen met rammen, dat het soms juist ook de goede oplossing is. Dus, ja, ja. Uh, en, en, en wie zijn nou hier uh, bijvoorbeeld landelijk... Uh, um, voor jou uh, de, de politici die je minst serieus neemt? Um, ik, het het makkelijkste in de politiek is om gelijk te hebben. Mm -hmm. Het is heel makkelijk om gewoon een stuk door te lezen... en meteen te weten wat daar de oplossing van is. Ja. Wat uiteindelijk wel belangrijk is... is dat je daar ook wat mee kunt doen. Mm -hmm. Daarom kan ik politici als Geert Wilders... of politici van de SP... Mm -hmm. um, kan ik wat minder serieus nemen... omdat je kunt wel heel hard roepen wat je vindt. Los ja. van wat ik ervan vind hoor. Want, mm -hmm. Maar uiteindelijk moet je denk ik ook wel bereid zijn om ook te besturen, om ook die compromissen te sluiten... om ook uh, samen te werken met anderen... om uiteindelijk het beleid dan een beetje in jouw doel te krijgen. Als dus mm -hmm. je niet een land dat je 51% van de zetels kunt halen... en je partijprogramma helemaal uit kunt voeren. Nee. Dus je mag best daarvoor scherp zijn en uitleggen... van nou, hier sta ik voor, dit gaan we bereiken. Je mag ook in dat debat in de, hier in de raadzaal of in de Tweede Kamer... dat debat keihard voeren, mm -hmm. heel duidelijk maken waar je voor staat... Daar echt voor knokken. Ik word hier ook wel eens een drammer genoemd, volgens mij. Mm -hmm. Dat mag ook. Maar als je er uiteindelijk onder de streep ook maar bereid bent om niet alleen aan de kant te staan en te roepen dat je gelijk hebt, dat je columnist moet worden. Ja. ja maar uiteindelijk als je de politiek in gaat, vind ik dat je ook een verplichting hebt om daar ook iets mee te doen. Mm, dat, uh. En denk je ook dat het daardoor bijvoorbeeld komt dat nu de VVD een veel groenere VVD is geworden, uh, uh, mede door die compromis, uh, dan dat ze in eerste instantie bijvoorbeeld tien jaar geleden waren? Um, ik denk dat we hier weer terugkomen op wat we net zeiden. Als je, mm -hmm. Ik vind het prima om een compromis te sluiten, maar verdedig dat ook als compromis. Ja. En ga niet doen alsof het je eigen verhaal is. Nee. Uh, dat vind ik, de VVD meet zichzelf nu met name landelijk een wat groener profiel aan. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat je begint te merken, ik merk het wel aan mezelf, dat de achterban het niet, niet in datzelfde tempo wil volgen. Nee. En ook omdat het ook helemaal niet in ons verkiezingsprogramma op die manier staat. Mm -hmm. ik snap best dat als je met partijen als D66 of ChristenUnie... in een kabinet gaat zitten. En zeker als je ziet hoe groot GroenLinks in de Eerste Kamer is... en daar zul je uiteindelijk ook deals mee moeten sluiten... dan snap ik best dat het beleid wat groener is... wat dan, ja. meer richting klimaatdingen gaat... Uh, dan wat ik dat zou willen. Dat mm -hmm. snap ik, dat is logisch. Maar uh, dat mag je ook best op die manier uitleggen. Ja, je, mag, je jij vindt dat je wel je eigen standpunt. je mag gewoon je eigen verhaal daarin, uh, daarin blijven houden. houden ja. En je hoeft niet en dat je dat verhaal te van passen. klimaat en milieu... Uh, ja, dat is niet. Die staat gewoon niet ons standpunt. En nee, ik vind dat, dat we. Je mag dat ook best. à la Brokke uh, zijn. Blijven vertellen. Ja, dat. Uh, Oké, okay, dat, dat is heel duidelijk. Uh, dan hebben we natuurlijk. Uh, dan gaan we even terug naar. Echt Zandvoort. Uh, want jij gaf aan dat bijvoorbeeld. de verlaging van de OZB. Uh, dat jij dat als een van de politieke overwinningen van de VVD. Ja. en met name jou uh, uh, ziet. Uh, waarom? Leg eens uit. Ehm. Um, Kijk, in de periode, in, zeg maar in 2014, volgens mij, mm -hmm. dat jaar... toen zaten we in een economische crisis en nou, ik liep toen als buitengewoon commissielid hier, hiermee. Ja. Maar we zaten in Zandvoort in een coalitie met onder andere met de Partij van de Arbeid... en met Sociaal Zandvoort en met het CDA. Maar toen was die economische crisis, er moest bezuinigd worden. En we hebben ook flink bezuinigd hier in Zandvoort. En uiteindelijk merkte je dan, van, nou, zelfs met die bezuiniging lukt het niet om die begrotingstuitend te krijgen... En je zit met twee linkse partijen in een uh, mm -hmm. coalitie uh, destijds. Dus dan is dat best wel verdedigbaar. Met pijn in het hart, zeg ik dat uh, mm -hmm. wel nadrukkelijk. Toen hebben we de OZB verhoogd. Met ja. uh, meer dan wat je zou, normaal zou doen. Met meer mm -hmm. dan informatiecorrectie. Uh, dat was toen nodig. En wat je toen merkt is na 2014 die verkiezingen... de PVD in de oppositie uh, terechtgekomen. Ja. En eigenlijk is die OZB-verhoging nooit meer teruggedraaid. teruggedraaid. Mm -hmm. En ja, dan krijg je een beetje uh, een kwartje van kok uh, idee. Ik zat erop nee, maar te achteren. Uiteindelijk, uiteindelijk neem je jezelf dan ook niet serieus. Want als je mm -hmm. zegt, we gaan dit eenmalig tijdelijk verhogen... want we zitten met een crisis. En je doet het niet en meer terug. En vervolgens hou je jaren achter elkaar... Hou je, houden we in stand voor het geld over. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment kun je dat niet meer uitleggen. Nee. Dus dat hebben we als VVD ook een paar keer geprobeerd... om met amendementen en met moties dat, dat terug te draaien. Die ocb verhoging Alle moeite om een beetje geld bij elkaar te... begroting mm -hmm. daarvoor... Maar dat is toen in die oppositietijd uh, nooit gelukt. Ja. En nou, je, toen we na 2018 in de verkiezingen wel weer een wethouder konden leveren... en dat we wel weer deel waren van de meerderheid... zeg maar we hebben geen coalitie in oppositie meer. Nee. Um, toen lukte het wel om een meerderheid dat, uh, daarvoor te vinden. Ja. En heeft ook de raad uitsproken van... Nou, we gaan die OZB-verhoging van toen? Gaan we uiteindelijk gewoon terugdraaien? Ja, dat, uh, en is dat en, terugdraaien geheel? Of is dat terugdraaien exclusief de inflatie die normaal gesproken was geweest? Nou, wat, uh, het oorspronkelijke amendement was inderdaad van... dat nou, draait gewoon één keer terug. Mm -hmm. Ik vond dat we daar het geld hadden gevonden in de begroting. De wethouder Financiën vond van niet. Yeah. Nou, dan moet je de zaken nou altijd op het spits stijgen. Dat denk ik ook weer niet. Dus mm -hmm. uh, uh, uiteindelijk moet je toch, zijn we er met die wethouder uitgekomen. Een mooie uh, tussenopkomst, tussenoplossing uh, verzonnen. Mm -hmm. En uh, we hebben gezegd van nou, de eerste twee jaar... dus in 2000, 2019 en 2020... doen we in elk geval geen inflatiecorrectie. Nee. Onder de streep is dat dus een verlaging... Van 2-3% van mm -hmm. de OCB. En vanaf dan verder gaan we zoeken naar hoe we die, dat totale bedrag. weer terug kunnen. kunnen uh, terugdraaien. Ja. Waarmee die toen in 2014 is verhoogd. En dan zijn we weer terug op het niveau van 2014. Oké. Okay. Uh, nou, uh, en waarom uh, ik dit als. Uh, mm -hmm. We hadden het net al een beetje over eigenschappen en persoonlijke yeah. kenmerken en zo. Ik word wel eens een drammer genoemd. Mm -hmm. uh, omdat ik als ik ergens voor ga, dan ga ik ook ergens voor. Ik zou al hebben als ik 10% procent met jou oneens ben en 90% procent eens blijf ik net zo richten dat we op die 10% elkaar ook gevonden hebben. Mm -hmm. uh, dat we <laughs> weten van nou, dit was een hele felle discussie... maar we komen niet tot elkaar. Ik hou er wel van om, dat, uh, om die op te zoeken. Ik hou er ook wel van om uit te komen voor wat ik vind. Mm -hmm. En in dit geval met de OCB merk je dat dat ook... Uh, ook uiteindelijk werkt. werkt, ja. Maar een aantal jaar achter elkaar hebben we dat steeds aangezwengeld. En dan dat het uiteindelijk lukt, maakt, uh, maakt dat heel fijn. Uh, nou heb ik daar een... een, een wat Misschien een linkse vraag over. Maar goed, ik weet, weet niet precies of dit niet hoek is. Maar uh, in principe hebben de uh, woningbouwverenigingen in Zandvoort... ook OZB verhoging gehad. Uh, aangezien zij eigenaar van die panden zijn... moeten gewoon OZB ja. belasting betalen. Dus ja. hebben ze ook die verhoging gehad. Nou hebben de uh, woningbouwverenigingen... dit gewoon doorgerekend aan de huurders. Uh, gaan de huurders in Zandvoort merken... dat straks de OZB teruggedraaid wordt? Dat het uh, uh, verlaagd wordt? Of... Weet je dat niet? Dat ja, zou wel de net oplossing zijn, hè? Ja, dat, dat, dat dacht ik ook. Maar dat is wat dat betreft wel een, een beslissing van de huiseigenaar zelf in dit geval. Mm -hmm. Ik weet ook namelijk niet zeker of... Uh, maar dan zult u uh, volgende keer zult u iemand van de kei uh, moeten vragen. <laughs> ja, dat, ik weet namelijk ook niet zeker of zij de hele ocd verhoging van destijds hebben kunnen doorberekenen. Nee, dat Want wegen dus ze maximale de maximale huur. De verhoging is natuurlijk aan een bepaalde maxima uh, mm -hmm. zit dat vast. Ja. Dus ze zullen toen niet de hele verhoging hebben doorbelast. En ik gok dat ze die verlaging ook niet helemaal Doorbelasten. Nee, oké. Okay. Nee, snap. Wat ik. heel jammer is. Dat, uh, ja. <laughs> het zou het meest daar eerlijk ga, zijn. Daar gaan we dan weer niet over. Nee, <laughs> nee dat snap ik. Dat, uh, uh, verder zei jij dat de tegenprestatie uh, van, uh, voor mensen met een bijstandsuitkering, uh, ondanks dat het dan niet uh, gelukt is om ja. het erdoorheen doorheen te krijgen... toch zag je dat als een soort overwinning. Uh, uh, waarom is dat? Nou, ik, ik zei net al, ik ben vrij jong hier in de politiek uh, begonnen. Mm -hmm. En... Uh, was toen net buiten gewoon commissielid of zo. En ik dacht, nou, je kunt dus buiten gewoon commissielid... kun je ook schriftelijke vragen stellen en ideeën lanceren en zo. Ja. En uh, het kabinet wat er toen zat... had zo'n tegenprestatie uh, net mogelijk gemaakt. Ja. En ik dacht, nou, ik zou dat interessant vandaag ook wel willen. Want ik vind dat een, een eerlijk systeem. Mm -hmm. en Namelijk dat, dat je zegt, nou, als overheid geven wij jou een uitkering. Het lukt jou niet om een baan te vinden, om wat voor reden ook. Dat is erg jammer, je doet je best. Maar hè, dat lukt gewoon niet altijd. Mm -hmm. Maar... Als wij jou voorzien in die uitkering... dan is het ook wel normaal dat we verwachten dat je iets terug doet voor ja. de samenleving. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Mm -hmm. Ik heb toen in die schriftelijke vraag het voorbeeld genoemd van... nou, je zou bijvoorbeeld die mensen kunnen vragen om de stoep sneeuwvrij te maken. Ja. Nou, dat uh, kwam natuurlijk... Uh, de hele politiek die donderde over me heen, <lacht> Van de Partij van de Arbeid. Nou, ik weet niet meer welke partij. Ik weet dat met name de Partij van de Arbeid en het CDA toen heel... Ja, die, die, die zetten mij neer alsof ik uh, met, met de zweep uh, erover wilde mm. en, uh, een soort slavendrijver uh, uit wilde hangen. Dat nou, staat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat was het vreemde wat zij neerzetten. En ik merkte toen dat ik dat eigenlijk ook best wel leuk vond. Om gewoon ook daar weer dat scherpe debat over te kunnen voeren. Maar ook uh, ja, wat, wat ik vond kwam ineens in de krant. Dat was ook een nieuwe ervaring uh, als <lacht> politicus. Dat was ook gewoon leuk. Mm -hmm. Het is me goed gelukt om die discussie op de kaart te zetten. Ja. De meerderheid van de raad wil, wilde er niet aan... Uh, ja, dat is jammer. Mm -hmm. maar het is wel iets waar ik nog steeds. Uh... uiteindelijk kregen we in uh... 2018 als afscheid van de raad kregen we een stel uh... spotprinten waar werden over elke zit uh, gemaakt een boekje ja. ervan. en toen stond ik op met het nieuwschip. Oh ja. Ja, dus het is wel leuk dat dat ook een, een herkenbaar ding ik was. Dat, uh, ja. Nee, dat snap ik. Dat, uh, heb jij daar toen... Uh, ik bedoel, de hele raad viel over je heen. Wat ik logisch, op zich logisch vind. Want dat is ook hun werk. Om dat te doen. Ik snap het niet dat ze over me heen viel, Want ik vond het een uh, volledig goed uitgewerkt... Uh, nee, oké. Okay, nee, okay, die snap ik. Maar goed. Uh, het, ja. het, is, het zijn ook politici. dus ja. ze proberen, Jij probeert de scherpte op te zoeken. Ja. Uh, als ze goed zijn, proberen zij dat ook. Ook, ook in principe. Um, maar uh, heb je toen van buitenaf ook problemen gekregen? Nee. Nee. Dus jij, want jij weet wat er gebeurd is met Karim El de afgelopen twee weken? Ja, over dat... Uh, over Volkskrant... Dat, uh, nee. uh, ja, in de Volkskrant-interview... wat hij gegeven heb ook over Noord... Dat heb ik niet. Zijn. Oh, nou ja. Goed. Beste luisteraars, we hebben heb het al een keer met Zandvoort aan het woord erover gehad. Toen is waren die nog even een keer telefonisch uh, geïnterviewd erover. Hij kreeg namelijk zelfs doodsbedreigingen opeens. Omdat hij iets gezegd zou hebben. Wat een beetje onhandig in de krant kwam te staan. Uh, terwijl die, hij had gezegd dat Noord een uh, wormvolsel... Uh, worm. For, worm. Nou, kom maar niet aan. Een wormvol uh, uh, aanhangsel is. Uh, van Zandvoort. Maar hij bedoelde daarmee letterlijk. Als je op de kaart kijkt, dan zie je... Ja, zo met zo'n enkele toegangsweg. Ja, ja. Dat het, uh, uh, uh, en daar heeft hij gelijk in. Alleen de krant heeft niet zijn letterlijke beschrijving overgenomen. Die, een, die heeft gewoon gezegd Karim zegt dat Noord een zo'n aanhangsel ja. is. Nou ja. Daar zijn heel veel mensen overheen gevallen. Hij heeft een uitleg gegeven, maar daarna kreeg hij dus doodsbedreigingen en dergelijke. Nee, dat vond ik heel bizar dat het ja. zelfs hier in Zandvoort kon gebeuren. Ja. Daarom hebben we het er even over gehad. Daarom vroeg ik me af of mensen daar heel veel op gereageerd hebben bij jou. Of dat je, maak je dat wel eens mee? Dat nu misschien. Nou, ik heb toen ook wel eens een mail gehad van iemand die in de uitging zat en die. het uh, Met name overigens door de reactie van anderen die mij neerzetten alsof ik met de zweep erover wil. Ik, ik, het werd af en toe een beetje neerzetten alsof ik of ik het maar stel dat je niets nuttig vindt. Zeg maar. mm -hmm. dus ik snap dat als je een uitging hebt en je hebt het beeld... dat de VVD zo over je denkt... dat je daar een boze mail over stuurt. Ja. Maar dat kon ik vrij snel ook weer uitleggen... dat het. dat het juist niet zo was. was... En die, die snapte dat ook mm -hmm. dat, uh... nou, goed. dan uh... Maar dat is inderdaad ook het nadeel van het verdraaien van, uh, van woorden. Van woorden, ja. ja. Dat, uh... um, dat, uh... En uh, je staat nog steeds achter dat idee van de tegenprestatie? Ja. Dat, ik, uh... ja. Uh... Nee, ik vind dat ook op, oprecht gewoon heel eerlijk... En, het is uh, overigens in sommige gemeenten doen ze het wel. In Rotterdam hebben ze dat bijvoorbeeld heel mm -hmm. uh, nadrukkelijk ingevoerd. En ook onderzocht, van, want het draait inmiddels al een paar jaar. En hoe, hoe werkt het nou? Mm -hmm. En juist ook die mensen zelf, die uh, waarderen dat heel erg. Ja, dat uh, je, uh, een beetje gevoel van mee... mee uh, ja, gewoon, gewoon het meedoen in de nu. samenleving. Ja. En het, uh, ook al is het niet bedoeld als manier om je naar een baan toe te leiden. Maar gewoon het feit dat je gewoon een dagritme hebt... en dat mm -hmm. je gewoon wat aan het doen bent... En, uh, nou ja, dat mensen die gewoon, echt stilzitten... Die... Iedereen is natuurlijk nuttig voor de samenleving... maar je merkt op deze manier dat je, dat je echt iets bijdraagt aan de samenleving... En dat het gewoon gewaardeerd wordt. En ja, hè, mensen die echt stilzitten, hebben, hebben, is gewoon moeilijker... als je heel lang stilzit, ja. is het gewoon ja. moeilijker om weer aan het dat werk is, te gaan. Dus terwijl goed, als jij nee. wel iets doet, wat het dan ook ja. is, zorgt er vaak nou, voor... Ik heb me daar nou hier ook in Zandvoort echt een paar keer over verbaasd... want toen ik begon als buitengewoon commissielid en als raadslid... had ik vooral de portefeuille sociaal domein uh, mm -hmm. die ik deed... Um, en dan kom je termen tegen als een genieten bestand. En dat ja. gaat dan over mensen die in een bijstandsuitkering zitten en die, ja, waarvan dat is dan het genieten bestand. Dat is een bepaald aantal. Ja. En ik voel, wat is dat nou? Ja, dat zijn de mensen waarvan we eigenlijk die zo'n groot afstand hebben tot de arbeidsmarkt, waarvan we eigenlijk uh, zeg, dat zeggen dat doen we niks meer. Mee. Dat, dat wordt hem niet meer. Ja. Ik vind het bizar dat je op zo'n manier naar mensen kunt kijken. Mm -hmm. uh, dus juist vanuit dat uh, komt, komt er ook zo'n tegenprestatie van. Van juist ook die mensen kun je. Die, die, die maken. kun je juist wel aan het werk helpen. En die kun je juist wel... Het uh, mm -hmm. ja, je, je, je, komt er bij mij niet in dat je mensen opgeeft. En zo'n term als niet genieten bestand... Dat doet net of... Het, dat, dat <laughs> ja. is gewoon zo, ja, ik ik het, snap ik, wel ik wat je het vind het doen. een bizarre term. Ja, ja snap ik. Dat dat Geen mensen echt weg. Dat, ja, nee, dat begrijp ik. Uh, dan gaan we uh, nu weer even naar een stukje muziek. Uh, en jij gaf aan iets van Queen. Dat, uh, uh, en dan gaf je wel weer het voorbeeld aan. We are the champions. Ja. Waarom? Um, nou, Queen, Queen kwam eigenlijk in mijn hoofd... want ik laatst naar die film ben geweest, uh, Bohemian Rhapsody. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie film. Ja, dat, uh, <laughs> nou ja, dat is uh, een ja. hele duidelijke uitleg. Uh, dan gaan we nu naar Queen met We Are The Champions. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few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 de Champions van Queen natuurlijk. Uh, we zitten hier nog steeds met Martijn Hendricks... van de VVD-fractie. Uh, VVD en hij is natuurlijk een fractievoorzitter. Uh, nu gaf jij aan uh, dat je uh, stages hebt gelopen... dat zei je al eerder... Uh, bij verschillende fracties... zoals de gemeenteraad in Amsterdam... en uh, de Statenfractie in Noord-Holland. Ja. Uh, um, wat je daar gezien hebt... is dat uh, vergelijkbaar met wat je, hoe het hier is? Of is het toch anders? Um, nee, Amsterdam was wel echt heel anders. Ja, En ik wat merk... maakte het anders? Um, het is wat groter. Het ja. gaat over meer geld. Uh, de ondersteuning was een stuk professioneler. Bij de mm. fractie van Amsterdam hadden wij een fractiebureau. Maar mm -hmm. ik dan was een stagiair en er waren... Twee uh, fulltime fractiemedewerkers en een secretariele ondersteuning. Dus dat was best wel een, een ondersteund team. Mm -hmm. Hier in de gemeente Raad van Zandvoort heb je geen ondersteuning. Nee. Althans, ze hebben de griffie, maar die zijn voor iedereen. Mm -hmm. um, dus dat, dat merk je meteen dat het uh, anders ging. Je merkt dat je daaronder ook die stadsdelen had. Yeah. Eigenlijk allemaal net zo groot zijn als een gemeente Haarlem. Dus, het, het hele, dus de hele schaal waarop het plaatsvindt is een stuk groter en professioneler. Mm -hmm. en met de positieve kanten daarvan, want... Je merkt gewoon dat er, uh, ja, plat gezegd, er zitten gewoon een professionele slag politici. Ja. Um, maar dat, dat heeft positieve kanten. Want dat maakt dat je op een wat hoger niveau politiek aan het drijven bent. Mm -hmm. Maar ik vind juist hier in Zandvoort die kneutigheid af en toe wel leuk. Mm -hmm. dat, je, ja, dat het allemaal net wat minder gepolijst is. Dus, dat ja. Een beetje suf eraan toegaat. Dat is juist ook wel leuk. Ja. Dat, uh... ja juist dat, dat wat je... Hier in Zandvoort heb je echt het hele directe. Mm -hmm. uh, als je op straat loopt, word je aangesproken door iemand en daar gaat het dan ook die, die week inderdaad de raad uh, over bijvoorbeeld Want het gaat over een bouwplan ergens. Ja. met de gemeenteraad als Amsterdam zit een stuk abstracter. Uh, ja, dat snap ik. Ja, toen je zat er in de tijd dat er nog stadsdeelcommissies ja. ook waren. Dat ja, helemaal. 2012 zat ik daar. Ja, nee, want later is dat natuurlijk wel ja. afgeschaft om het directer te maken... waar je het ja. eigenlijk over hebt hier. Ja, maar dan mocht u je altijd merken... dat een stad met zeven, acht, mensen... op een hele andere manier wordt dan een kleine gebied. Ja, dat... Uh, um, en, en, en... Um. Uh, nou had ik vorige, Karim die gaf bijvoorbeeld aan het enige... wat hij soms vervelend vindt van uh, het werk hier in Zandvoort... maar volgens mij zal dat wel vaker ook bij andere politici gebeuren... dat uh, als het uh, om een gewone simpele discussie gaat... Uh, en gewoon een ja of nee mm -hmm. zou moeten komen... dat er te inhoudelijk wordt uh, op ingegaan. Dus er wordt gevraagd, kan, kunnen jullie dit onderzoeken? Ja of nee? Um, en dan vervolgens wordt er een, een, een complete financiële discussie daar al... Uh, uh, uh, overgegaan. Ik, ik was bij de raad uh, tijd ja. geleden... ik zal even een voorbeeld geven. Dat moet je nog weten. De PVV diende... of de hondenbelasting... Uh, hoe heet het, uh, uh, afgeschaft kon worden. De, de motie. in Kon dat onderzocht worden? Of ja. dat kan? Uh, Karim, die steunen toen niet. Uh, uh, hoe heet het, die motie. Uh, ik weet dat jij eigenlijk... gewoon uh, vrij simpel... Uh, heel snel antwoord gaf. Maar vervolgens ging de discussie verder... En toen ging het over, nou, ik weet niet waar het allemaal over gaat... maar ik kon het niet meer volgen. Nee. Dat, uh, het ging zo op inhoudelijke dingen. Terwijl eigenlijk de motie ging, kan de raad ja. of de, de, hoe heet het, de, de, uh, het college... gaan onderzoeken of het kan. Meer, meer was de vraag niet. Um, vind jij dat ook, dat er te inhoudelijk soms... Uh, op de, te veel details wordt gediscussieerd... Ja, kijk, dat hangt natuurlijk een beetje van het, uh, van het moment af. Mm -hmm. Ik vind soms ook dat we juist wel heel erg hoog overgaan... en soms juist niet voldoende die, diep neergaan gaan. Ja. Um, en dit was gewoon het verschil tussen een motie en een belangrijk. ja bij een motie is het inderdaad gewoon echt een oproep aan het college... van kijk hier eens naar, mm -hmm. dit is mee, uh, ja. zoiets. Maar dat is ook niet een... Um, het leuke was hier dat er een discussie werd gevoerd over wat het kostte... terwijl er het verzoek was van ga eens kijken wat het kost. Ja, ja dat ja, al al bedoel ik ben dus. Je, ben je eigenlijk een discussie aan het voeren die de PVV juist had gevraagd... van nou, college, kijk hier eens naar. Mm -hmm. um, en dat, daar hoort een motie ook ja, thuis. Dat, en dan kan het college ook zeggen van ja, we hebben er naar gekeken. Het kost dit en dit. Nou, dat vinden wij niet de moeite waard. Of ja. vinden we wel de moeite waard. Of mm -hmm. vinden we de moeite waard. Dat moet je lekker bij het college laten. Ja. Um, Iets anders is het als je een amendement indient. zeg je echt, we schaffen de honderdbelasting af. Dan neem je echt als raad een besluit, een wijzigingsbesluit. Ja. Dus dan schaffen we op dat moment de honderdbelasting af. En dan vind ik wel dat je er ook moet hebben uitgewerkt van... en dat kost dit en dit, op deze manier gaan we dat dekken. We gaan mm -hmm. geen amendement indienen als daar geen dekking bij Nee, oké, okay, maar dan dus dat, dat snap dat ik, dat verschil. Dat het verschil. Ja. Dat, uh, maar wordt dat verschil te vaak vergeten? gezien de ja. raadsvergaderingen soms zo lang soms duren. <tie> ik denk vooral dat je... D dit valt ook denk ik een beetje onder dat uh, onder het dorpspolitieke. Mm -hmm. We gaan op sommige punten gewoon echt de diepte in. Omdat iemand daar gewoon heel veel van weet. Ja. In de vorige periode hadden we een raadslid. Die wist heel veel van... Uh, mm -hmm. Die was ook ingenieur. Die was heel technisch. zoals de heer Cohen van, uh, van GBZ. Mm -hmm. van de oude partij. En die, wist, die kon helemaal berekenen hoe dik een rioolpijp moest zijn... voor de doorstroming van water. Nou, ongetwijfeld... ontzettend slimme vent. Mm -hmm. Die discussie die je als raad moet voeren. Nee. Maar toch vind ik het wel weer iets grappigs... hebben dat zo'n man dan uitlegt dat het voorstel van het college niet klopt... omdat ze een berekenfouten. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ja. Ja, okay. uh, maar goed, op zich... die discussie hoort niet in de raadzaal thuis. Nee. Je moet de nee. raad op hoofdlijnen willen sturen. Mm -hmm. uh, dus inderdaad, ja. ja, soms Komt mag het wel wat korter. Ja, Nou, gaf jij aan bij de Blunder uh, dat je niet echt een Blunder had, maar er is wel één ding, en beste luisteraars, um, sommige mensen die zullen het mogelijk nog weten. Um, dat is bij de eerste verkiezingen die jij, waarbij jij uh, uh, kandidaat was. Um, ik heb hier een, een, nog een flyertje uh, daarvan, uh, heeft uh, uh, Martijn zelf meegenomen. Um, en daar staat een foto van hem. Een veel jongere. 10 <laughs> jaar geleden toch? Ja, dat dat is uh, uh, ja. Toen was hij 18. Um, en um, wat er boven staat, als je de foto ziet, dan snap je hem. Uh, ergens. <laughs> Alleen of het nou de beste uh, uh, uh, slogan voor een campagne is, weet ik. Er staat namelijk boven Snot Aap. Um, en dat was dan de... Uh, hoe heet het? Daarachter wordt dan... Op achterkant wordt het wel uitgelegd... Wat, wat ermee bedoeld werd. En, uh, alleen jij gaf ook aan... Dat is toch wel een beetje een soort blunder geweest. Um, waarom? Um, nou het idee van die campagne vind ik nog steeds best wel leuk. Mm -hmm. um, ik was er toen natuurlijk een beetje... Zij, zij links bij betrokken ik kwam toen net uh, mee te draaien. Ja. Uh, het idee was dat je een soort flyer hebt... Met een foto van een kandidaat. In dit geval uh, mij. Mm -hmm. Met een... Een kreet daarboven die een beetje in de sfeer was: van nou, mensen praten vaak heel negatief over politici en politiek, dus zet maar zo'n kreet neer. Ja. En op de achterkant stond hij dan genuanceerd of uitgelegd dat dat juist hè, bij iemand anders stond, bijvoorbeeld de tekst plusklever. Nou, dat is ook een oh ja. negatieve uitstreek. ja nou, Dan wordt op de achterkant uitgelegd: ja, maar de VVD heeft ook heel veel nieuwe kandidaten. We hebben een mix tussen ja. ervaring en, en nieuwe kandidaten. En die ervaring is juist ook wel goed, want daardoor weet je hoe de haast lopen en hoe dingen werken. Nou, dat is op zich best een goede tekst. Ik vind het idee ook nog wel leuk dat je op de voorkant die dat felle kreet neerzet. Maar dat landt natuurlijk niet. Want mensen zien alleen die, die slogan op de voorkant. Ja, en die zien dan snotaap staan. Ja, dus die zien dan snotaap staan. Dus ik werd ook inderdaad aangesproken met maar, ja, dat. Ik vind het ook, het is ook alweer goed. Gewoon... Het heeft wel zijn charme, zoiets. Ja, en ik, het, aan de andere kant, uh, we zijn net al, je moet jezelf ook niet altijd uh, te serieus nemen. Mm -hmm. Ik vind het ook prima om mezelf een beetje belachelijk neer te zetten. Ja. Dat, nou, dat heb je en Dat hier. is wel gelukt. Wel ja. gelukt, ja, uh, um, je, je ziet op de foto ook dat ik ruim tien jaar jonger ben. Dus, uh. Uh, ja, dat zie je zeker. Dat uh, dus uh, klopt ook nog. <laughs> dat, uh, en, en wie was daar gekomen op dit, dit, dit uh, campagne gebeurde? Kwam dat uit het landelijke? Of nee, was het dat echt was gewoon... een campagne. Ja. Maar wie daar toen in het bestuur... Dat was, weet je dat niet. Dat weet ik niet meer. Nee. Dat, uh, nee. uh, uh, en is er iets wat je uh, uh, zo... Uh, nu uh, kan bedenken dat je uh, heel graag zou willen veranderen in Zandvoort. Een, een punt wat je anders zou willen zien. Ik bedoel, je hebt nu net natuurlijk de OZB gehad. Ja. Dat was het punt. Maar is er iets anders wat je graag zou... Waar je denkt van nou, daar, ja. daar moeten we echt iets aan gaan doen. Um, nou ja, sowieso denk ik dat de openbare ruimte in Zandvoort vaak wat mooier kan. Als je kijkt uh -huh. naar de boulevardprojecten. Uh, Wethoudervrij is daar op dit moment uh, is daar heel actief mee bezig... maar uh, die boulevard die kan wel een opwaardering uh, gebruiken. Ja. Als je die plannen nou ziet die een beetje aan het ontwikkelen zijn... dan gaat het ook best wel de goede kant op. Het zijn hele mooie uh, projecten. Mm -hmm. uh, dus dat is gewoon iets wat heel concreet is. Ja, die OZB is eigenlijk een beetje de, de belasting op je eigen huis. Uh, een andere onderdrukte uh, groep... huizenbezitters zijn een onderdrukte groep. Mm -hmm. Een andere groep die onderdrukt wordt, is mensen met een auto. Ja. Uh, dan zie je dat in Zandvoort dat we wel heel snel geneigd zijn om het aantal parkeerplaatsen. om dat te veranderen in groenperkjes. Of mm -hmm. bij herinrichting van Staten verdwijnen eigenlijk altijd parkeerplaatsen. in plaats van dat er parkeerplaatsen bijkomen. Terwijl er genoeg plekken zijn waar je op een heel efficiënte manier. best wel parkeerplaatsen erbij kunt krijgen. Mm -hmm. En dan zie je dat er vanuit het gemeentehuis heel vaak. Uh, de reflexen van. ja, parkeerplaatsen, jullie moeten het autorgebruik ook een beetje ontmoedigen. En uh, mm -hmm. maak maar vooral een mooie openbare ruimte. Nou, ik, ik vind het wel belangrijk dat er heel veel parkeerplaatsen ook blijven. Ja. Uh, of dat je als je ergens een parkeerplaats verdwijnt... dat je dan op een andere plek wel eentje weer terugbouwt. Want ja. we hebben gewoon een tekort aan parkeerplaatsen. Mm -hmm. Dus dat is een ding. Uh, je wilt zoveel bereiken. Ik kan ook nu op kiesprogramma op gaan lepelen. Ja, nee, dat snap ik. Maar dat, dat, het is meer... Het, het, uh, uh, soms heb, heb je een heel... OZB was natuurlijk een heel oh, een concreet punt. Uh, uh, ja, en wat, wat belangrijk is, is dat we uh, in Zandvoort... die zelfstandigheid van Zandvoort weten te bewaken. Okay. Ja, um, dat. En die staat met die ambtelijke fusie... wij waren tegen die ambtelijke fusie... die staat daar wel mee onder druk. Uh -huh. dus, maar goed, aan de andere kant... op een gegeven moment was de VVD de enige partij... die nog tegen die ambtelijke fusie was. Ja. De handtekening van de gemeente Zandvoort staat wel gewoon. Uh, we gaan uh -huh. De komende paar jaar gaan we niet... Uh, de We trekken. Dat is een duidelijke afspraak die hebben we gemaakt. Dus als uh -huh. gemeente moet je daarbij neerleggen. Maar ik vind wel dat wel in de tussentijd... dat wel kritisch moeten volgen. Ja. Ja, dus dat is ook iets waar we concreet heel erg maar, aanwezig zijn. Maar, heel eerlijk... Ik uh, bedoel, de, de ambtelijke... Ik vind het alleen soms lastig dat ik naar Haarlem moet. Maar, uh, dat, maar uh, ergens zijn we natuurlijk in de besluiten... wel heel af, onafhankelijk ten opzichte van de andere gemeentes. Uh, zeker ten opzichte van Haarlem. Aangezien uh, we... Uh, bijvoorbeeld de Formule 1-discussie, dat heeft echt ja, Zandvoort... Precies. als enige ja. <laughs> die ervoor was, nog uh, nee, gezegd, dit we, gaan we gewoon doen. We, we hebben gewoon onze eigen gemeenteraad, onze eigen wethouders... dus voor mij ja. ben je zelfstandig. Um, onlangs hebben we wel de discussie gehad met de gebiedsvisie. Dat, mm -hmm. Omdat Haarlem gebiedsrecht werkt, moet Zandvoort blijkbaar een gebiedsvisie hebben. Ja. En die is, daar heeft de raad geen besluit over genomen... Dat, Vind ik jammer ik vind dat de raad er wel een besluit over moet nemen maar goed die discussie komt nog ja. um, maar wat je ziet is zo'n gebiedsvisie is dat een ambtelijk stuk eigenlijk op dit moment maar dat er toch uitgangspunten in staan die niet helemaal de Zandvoort zijn nee dan staat er bijvoorbeeld um, noem even één voorbeeld hoor dan mm -hmm. er te diep op in uh, dat er een aantal redenen zijn om in Zandvoort parkeerbeleid te, te voeren ja. waarbij als laatste punt wordt genoemd uh, we moeten het autogebruik ontmoedigen oh ja en ik snap dat de gemeente Haarlem met groenlinks als grootste partij, dat die het autorebuik wil ontmoedigen... en dat dat een doel is van hun parkeerbeleid. In Zandvoort is dat niet het doel van parkeerbeleid. Nee. Bij, op punt 1 staat namelijk... we willen faciliteren het parkeerbeleid. We mm -hmm. zijn bezig met het verdelen van schaarste. Dat moet je op zo goed mogelijk manier doen. Daarom heb je parkeerbeleid nodig. Dat vind ik een goede reden. Maar het ontmoedigen van autobeleid is geen doel van parkeerbeleid. Nee. En op een of andere manier sluipt dat soort... Het zinnetje sluipt dan toch in Zandvoortse tekst. Ja, snap ik. En daar moet je dus als raad heel erg scherp op zijn. Mm -hmm. dat we dat zinnetje meteen eruit halen. Ja, ja. dat, nou uh, ja, ja, heel en duidelijk. Je, zei net, je moet het soms naar Haarlem toe. Maar in principe was de bedoeling dat Zandvoorters dus niet naar Haarlem. Uh, Hoeft om omdat te niet naar nou, Haarlem moet. Zelfs voor complexe afspraken zou hier in Zandvoort dat altijd kunnen. Ja. En dan zie je toch dat. Ja, dat je wel gepusht wordt om toch je afspraak maar in Haarlem uh, te doen. Nou ja, bijna alles. En dat is dus, ja, op zich zou je elke afspraak hier in Zandvoort uh, moeten doen als je de afspraken volgt. Ja. Dus dat maakt duidelijk dat we wel echt heel scherp moeten blijven op die afspraken. Mm -hmm. Ja, dat... Uh, uh, dan heb ik nog, uh, uh, voordat we weer even naar de muziek gaan... nog één vraag daarover. Want er is een... Uh, al heel lang schijnt dat te bestaan. Ik ben oorspronkelijk geen Zandvoorter. Dus ik kan niet zeggen uh, of dat ook werkelijk zo is. Maar ik hoorde wel vaak veel over... dat er een tweedeling is eigenlijk tussen Noord en Zuid uh, van Zandvoort. Ja. Uh, Boven het spoor, onder het spoor en zeker Nieuw-Noord. Dat uh, ze er vaak niet helemaal een beetje bij horen. Uh, uh, of tenminste het gevoel krijgen dat ze er niet helemaal bij horen. Uh, weet jij waar die oorsprong vandaan komt? En wat zou jij of de gemeente eraan kunnen doen... om dat meer één geheel te maken? Ja, wat er de oorzaak van is, weet ik niet. Ik denk als je kijkt naar... Uh... De woningen die er staan, het me, de mensen die er wonen, dan zijn het wel gewoon verschillende wijken. Mm -hmm. Soms is zeker Nieuw-Noord wat eenzijdig qua, qua woningbestand. Yeah. Um, ja, wat je dan kan doen, zou ik niet concreet weten, behalve dat je moet zorgen dat uh, we, we zijn nogal geneigd om snel vooral nadruk op dat centrum en op de boulevard uh, te richten. Yeah. Dat is ook logisch, want als je je openbare ruimte wilt opwaarderen. We zijn een badplaats, we zijn een toeristische plaats. Dus je wilt het vooral, voor die toeristen wil je dat mooi houden. Dat, dat is mm -hmm. onze levensader. Ja. Dus dan is het, ben je geneigd om vooral op het centrum en op de boulevard uh, te richten. Naar mm -hmm. investeringen. Ja. Terwijl in Noord wonen voor mij uh, de meeste mensen. Want ja. <laughs> daar is niet net zoveel als in Zuid. Maar daar wonen dan van een heleboel mensen. Mm -hmm. En ook voor die mensen is het gewoon belangrijk dat openbare ruimte er gewoon netjes uit dat zien. Ja. Dus daar moet je gewoon aandacht voor hebben. We hebben. Ja, Wat dat je uh... bijvoorbeeld ziet is dat we... Uh, een heel goed initiatief is juist... Maar ik vraag me ook af of al die oplossingen per se bij de gemeente vandaan moeten komen. Want de gemeente gaat een, een wijk niet, niet, niet leuk maken. En nee. niet uh, mooier maken of leefbaarder. Um, de gemeente kan voorwaarden bieden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn het mensen zelf die dat moeten doen. En dat zie je heel mooi met die weekmarkt die nou elke keer in, ja. in Noord is. En, Juist die is die... Echt door mensen zelf is opgetrokken. ja, ja. En dan moet we als gemeente even de regels veranderen. Want het gaat nou op uh, uh, uitzonderingsvergunningen. Ze mm -hmm. dus hebben nou de regels aangepast dat het ook gewoon permanent uh, moet kunnen ja. daar. Er komen nou, ook steeds meer kraampjes te staan, moet ik heel eerlijk precies, zeggen. Het is hartstikke goed. En dat, ja. dat maakt ook duidelijk dat... Uh, soms is dat, wat je als overheid moet doen... is ook gewoon dingen mogelijk maken. Mm -hmm. Dus gewoon, ge geef die vergingen, maar gewoon... Dat, af, uh, ja. En het nieuwe stuk Noord wat erbij komt... Op, tenminste wat, wat verbouwd gaat worden... zou ja, ja. dat ook erbij aan, aan, aan gaan bijdragen? Aangezien daar gewoon echt een mooie nieuwbouw bij, daar bij komt? Er komen mooie nieuwe woningen, als het goed is. Met een mooie dat, uh, mix in, uh, ja, in sociale ja. huurwoningen... maar ook in uh, goedkope en betaalbare koopwoningen. Dus dat, ja. Dat dacht uiteindelijk ook weer wat op bij. bij. Ja. Nou, dan gaan we weer even naar de muziek. Uh, dan hebben we uh, nu uh, Coldplay met Viva La Vida. En waarom dat nummer? Want Coldplay um, is niet van je ouders. Dit is niet van mijn ouders. <laughs> nee. Nou, we hadden het over, uh, net, net even over politieke blunders. Dit mm -hmm. is er volgens mij eentje van Landeke VVD. Ja. Het zit zo vroeger toen ik... Uh, je hebt altijd, als je bij zo'n partijcongres bent... heb je altijd het moment dat de lijsttrekker of de... Partijleider, zeg maar even zijn speech houdt. Dus dan ja. loopt hij het podium op... en dan komt hij ergens van achter in de zaal loopt hij naar voren toe. En dan heeft de VVD een hele tijd... in het, geval in het begin toen ik net lid was... altijd dit nummer. Eh, mm. Het is natuurlijk ook een mooi nummer als je ja. zo op komt lopen. Eh, totdat iemand op dat partijbureau op een gegeven moment even dacht... van nou, laten we eens goed naar die tekst luisteren. En dan is het misschien niet het handigste nummer... om. En zittende premier als Mark Rutte op te laten komen. Ja, maar, toen is dat ja. ook veranderd. Oké, okay. daar vond ik dat een leuke. Okay. Nou, hier is dus uh, Viva La Vida van Coldplay. Overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn kloe zijn? Hoe is mijn plot? Misschien, zegt de dokter, meneer, nog twee maanden en word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat het beter is voor nabestaanden.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 Jij mag niet doodgaan, en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste? Denk niet aan ons kind. Haar dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl ze misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis...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 Dat we allemaal Leef toch je leven als het allerlaatste Ja, dames en heren, dat laatste uur was uh, het nummer uh, van uh, Joep van het Hek. En deze had uh, uh, Martijn zelf ook uitgekozen. Uh, wat vind je aan dit nummer zo aantrekkelijk? Um, nou, we hadden het er net al even over dat... Uh, ik hou wel van cabaretvoorstellingen... en was mm -hmm. ook uh, wel van Joep van het Hek. Ja. We hadden het al even over dat hij... op uh, uh, op het podium in elkaar is gestort... en uh, mm -hmm. daarna uh, een tijdje uit de running was... en toen gewoon weer verder uh, ging. Ja. Um, en toen op een gegeven moment vertelde hij bij een van die voorstellingen dat hij weer terug in de running was... Uh, sloot hij af met dit lied eigenlijk. En, ja. en zei hij ook dat hij het voornemen had... om dit lied voortaan bij al zijn voorstellingen te doen. Dat doet hij ook uh, mm -hmm. zien elke keer als afsluitend uh, lied. Uh, omdat je eigenlijk daarmee aangeeft. Uh, ja, dat... Uh, eigenlijk als je gewoon leeft bij de dag. En gewoon van elke dag iets maakt. Mm -hmm. moet je Helemaal niet bezig zijn met wat je over vijf jaar gaat doen. Of over tien nee. jaar gaat doen. Je moet gewoon van het nu iets maken. En, uh, en dan zie je wel. En uiteindelijk aan het eind... Als je van elke dag iets maakt. Dan heb je ook aan het eind van je leven... Heb je van elke dag iets gemaakt. Dus dat is mm -hmm. ook perweg uh, het beste leven. Gaat. ja. Ja, ik kreeg namelijk ook op de vraag, inderdaad... het slaat heel erg aan op, het, uh, op de vraag die ik uh, jou stelde... Van waar zie je jezelf na zoveel jaar? Of wat zijn je politieke ja. of gewone ambities? Uh, toen gaf je heel duidelijk aan dat je eigenlijk daar niet zo mee bezig bent. Nee. Uh, maar zou je wel, uh, stel dat de landelijke politiek je zou vragen... zou je daar op ingaan? Nou, op dit moment niet... Uh, ik vind, vind baan heel leuk. Ik het mm -hmm. Bij BMC, gewoon bij verschillende overheden... hier kijk je in de keuken, dan weer een opdat daar. Ja. Lek, lekkere variatie, ook op, op verschillende plekken in het land. Ik vind het heel fijn om uh, daar steeds in te wisselen. Ik vind de politiek hier leuk als, uh, als hobby uh, voor erbij. Mm -hmm. En daar, daar hou ik ook elke keer heel erg van. Ja. Dus ik vind eigenlijk, nu, nu is dit leuk. Ik denk wel dat ik ooit misschien... Mijn, mijn echte werk zou willen maken van de politiek. Maar of ik dan hier misschien in Zandvoort... ooit wethouder zou willen worden... Of Misschien ooit in de Tweede Kamer zou willen zitten, dat, dat weet ik niet. niet nee. Ik denk ook dat dat in de politiek niet echt heel erg werkt als je carrièreplanning gaat doen. Of zo. Nee, de planning, snap nee. ik. Maar sommige mensen spreken wel heel duidelijk aan, ja, ik zou de landelijke politiek in willen. Ja. Uh, jij geeft nu zelfs aan van, nee, als ze me nu zouden vragen, zou ik zelfs nee zeggen. Nou, omdat ik nu denk dat ik daar niet heel veel toevoeg. Nee. Um, je ziet nu in de Tweede Kamer, je ziet heel veel mensen die eigenlijk. Ja, ooit zijn begonnen als me politiek medewerker van een bepaald kamerlid... of een tijdje op het partijbureau hebben gewerkt... en dan die Tweede Kamer inrollen. Mm -hmm. <coughs> dat zullen hele goede kamerleden zijn, hoor. Met hun uh, expertise. Ja. Maar ik geloof dat je ook wel iets hebt aan mensen... die ook wat ervaring hebben in de echte wereld. Ja, snap ik. Dat en je moet nou... daar ook in de Tweede Kamer een mooie mix uh, in hebben. Mm -hmm. Nou, Ik zou het hier al fijn vinden als ik uh, jarenlang dit werk gedaan heb... Uh, flink wat ervaring heb opgebaan in hoe hoe het in het echt werkt bij, bij gemeentes en uh, mm -hmm. zoiets allemaal... dat je dan ook iets kunt toevoegen in die Tweede Kamer. Dat, uh, ja. Dus je kiest in dat opzicht nog voor... Uh, maar valt BMC onder het uh, bedrijfsleven? Ja, dat is een bedrijf. Ja. Ja. Ja. Het, uh, dus, dus het is wel een commercieel bedrijf dat een die commercie ingehuurd wordt door gemeentes? Ja, en precies. En Ik heb dus ook gewoon een vaste aanstelling bij BMC. Ja. Uh, maar ik word steeds ingehuurd door uh, gemeentes. Dat is een beetje het werk. Uh, uh, uh, ja. Oké. Okay, uh, nog wel op uh, gebied. Ja, dat, dat maakt het, Ja. En misschien komt het op een gegeven moment, het lijkt me wel leuk. Ik, uh, mm. ik toen ik nog studeerde, keek ik regelmatig Politiek 24. En uh, ik, was van, ik vond het leuk om die debat ook eens een keer helemaal te volgen. En, dus het trekt wel, ik vind het wel interessant. Ik, ik zal ook altijd wat nieuws kijken en de kan mm. blijven lezen. Ik, ik hou wel echt van die politiek. Ja. Ik denk wel dat ik ooit daar echt mijn werk van zou willen maken. Maar ik vind het op dit moment eigenlijk goed zoals het nu is. Ja. Ik denk ook als je vijf jaar geleden had gevraagd... wat zijn je ambities? Had ik ook niet gezegd: van nou, ik, uh, <laughs> ik wil je fractievoorzitter en lijsttrekker worden. Nee. Dat is. Dat had je nou, dat toen ook, ook nog niet verwacht dat ik dan hier nu zou zitten. Nee. Dat, uh, uh, nou zitten er, er redelijk veel... Voor in de Zandvoortse Raad zitten er redelijk veel jongeren in. Ja. Of tenminste jongeren is misschien niet het goede woord. Maar jonge mensen. Ik bedoel, uh, jij bent uh, nog maar 28. Maar GroenLinks... Ja, toch draai ik al een tijdje mee, hè? Ja, je rijdt al tien jaar mee. <laughs> ja. <laughs> maar GroenLinks, daar uh, heb je natuurlijk... Karim, die ja, jong is. Ja. Uh, maar ook uh, Remy, uh, ja. hoe heet het, de buitenlandse ja, Dat is ja. ook jong. Uh, nou, bij, oh, bij ons, de VVD heeft het sinds... Uh, ik geloof nu twee weken buiten gewoon raad zit. Dat is Talita Duin. Die is net 18 geworden eigenlijk. Oh, oké. Was zij van de JOVD ook? Ja, ook. Ja, klopt. Ik heb haar gesproken. regio de voorzitter van de JOVD. Ja, dat... Nou ja, bijvoorbeeld. Is dat in jouw ogen normaal dat er zo'n veel jongere mensen zitten? Want in mijn beleving is het meestal grijze mussen bij een gemeenteraad... Ik, ik wil natuurlijk niet allemaal negatieve dingen gaan zeggen over mijn collega's. Nee, nee, nee, nee, nee zo bedoelde ik het niet. Nee, de, de gemiddelde leeftijd ligt, uh, ligt wel wat hoog. Mm -hmm. um, dat klopt wel. Ja. Daarom is het ook goed dat af en toe gewoon jonge mensen zijn die zich daar uh, in, uh, in mengen. Maar ook in de vorige periode was dat ook, uh, ook wel zo hoor. Ja, dat, nee, nee, maar, maar ik bedoel in Zandvoort valt het me nu op. Ik heb ooit andere gemeenteraads gezien en ja. dan zag je... Hem. Hoogstens één iemand van 25. Nee, nou als ik in de vorige periode kijk... toen zat ik in de gemeenteraad... toen zat bij ons ook Jerry Kramer. dat die is uh, begin dertig. Dus mm -hmm. Ja, zo ook, ook ja, nog onder de jonge mensen. zeker toen. Ja, dus die was ook redelijk jong. Maar toen zat bij het CDA zat Jan Beelen. En, ja. uh, nu zit ook bij het CDA trouwens Kevin uh, Stefan. Die is ook, uh, ook niet oud, zeg maar. Nee. Uh, dus dat is juist wel... Uh, altijd uh, heb je er wel een aantal. Ja. ja. Dat, uh, en is uh, Zandvoort een, een, een, in jouw beleving, jij bent hier opgegroeid, uh, is dit een, een politiek dorp? Een dorp die met een politiek bezighoudt? Um, Zandvoort, zijn vrij directe mensen. Ja. En uh, ja, we hebben onlangs de, de profielschets opgeschreven voor een. Uh, voor een nieuwe burgemeester. Mm -hmm. En daar staat het zinnetje in... in Zandvoort wordt de politiek op een directe manier bedreven. Ja. Nou, het is mooi eufemistisch uitgelegd. Het is af en toe gewoon heel erg fel. Mm -hmm. um, ja, dus iemand, iemand zal ook, ook een gewoon Zandvoort... die zal gewoon vertellen waar het op staat... en wat, ja. wat er allemaal niet deugt. En dat is ook heel goed. Dat, ja. En denk je dat het daarom zo ook is... dat heel veel mensen, oude amsterdammers uh, verhuizen naar Zandvoort? Ja. Omdat het een beetje dezelfde cultuur heeft... Het directe, bedoel ik. Ja, op een gegeven moment, ik, ik weet niet meer in welk stuk dat was... maar toen werd die Zandvoortse cultuur... de Zandvoortse mensen werden een beetje beschreven. Ja. En, en dat stuk dat begon met... Uh, eigenlijk in, in Rotterdam heb je van uh, niet lullen, maar poetsen. En mm het -hmm. stereotype van Amsterdam is dan dat het vooral lullen is... en uh, weinig doen. Hè? Mm -hmm. um, en toen werd een mooie mix gemaakt van in Zandvoort is het eerst wel nee, nee. flink wat lullen en iedereen wilde wat van vinden maar uiteindelijk gaan we wel wat doen oh, oké okay, ja. dat is toch dus uh, wel een mooie tipje ja dat uh, nou uh, dames en heren dan zijn we alweer aan het einde van het programma uh, uh, uh, gekomen we gaan uh, zometeen natuurlijk eruit uh, dat u uh, nog nieuws krijgt en we hebben nog uh, uh, nee we ja we hebben nog één nummer over uh, namelijk uh, en dat is het nummer uh, van uh,